1 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een half uurtje geleden de stoomtrein met Sinterklaas aangekomen. De Goed Heiligman is nu bezig met zijn tocht door het centrum van de stad. De landelijke intocht is omgeven door strenge veiligheidsmaatregelen... gezien de controverse rond Zwarte Piet. Er is al een aantal zwart zwartgeschminkte pro-Zwarte Piet demonstranten aangehouden... onder wie Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij wilde niet in het vak voor demonstranten gaan staan. Ook in andere steden zijn vandaag Sinterklaas-intochten... en ook daar wordt gedemonstreerd. De actiegroep Kick-Out Zwarte Piet is onder meer in Den Haag... Groningen, Nijmegen en Almere. Ook PSV gaat in de winterstop trainen in Qatar. Dat ligt gevoelig omdat bij de bouw van de stadions voor het WK in 2022 veel arbeiders worden uitgebuit. Volgens de Britse krant The Guardian zijn daarbij al honderden doden gevallen. PSV kiest toch voor Qatar omdat de omstandigheden erg gunstig zijn ter voorbereiding op de rest van het seizoen. De club heeft gezegd sport en politiek gescheiden te willen houden. Ook Ajax zit tijdens de winterstop in Qatar. De topman van Tata Steel in IJmuiden vindt de prestaties van het bedrijf onder de maat. In een interview in het FD stelt hij dat de vestiging van Tata in IJmuiden... zijn toonaangevende positie in Europa is verloren en dat dat niet nodig had hoeven zijn. Uit een eerder uitgelekte memo stond dat er bij Tata honderden miljoenen zouden worden bezuinigd... en veel banen op de tocht staan. In Nederland werken zo'n 11.000 mensen voor Tata Steel. In Hilversum zijn bij de verbouwing van een huis nazi-kleren gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Verstopt onder een luik in de vloer van de zolder lagen onder meer een jas en een pet. Een kenner denkt dat het spullen van een Nederlander is geweest die voor de Duitsers belangrijke gebouwen of terreinen bewaakte. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden nu en dan zon. Op andere plekken is het grotendeels bewolkt En in het noordoosten regent het ook een tijdje. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Met de van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de 4 van de Haag naar Amsterdam bij nieuw op 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, lege.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 Ik wil die dag Shalalali, shalalala Dat ik jou voor het eerst daar zag Shalalali, shalalala Mooi is het leven met jou Jij bent gezongen in mijn leven Door deze duiven zijn wij nu een paar Want zij brachten ons twee Shalaladi, sjalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Sjalaladi, sjalalala. Want ze zaten op je schoot. Sjalaladi, sjalalala. En je gaf ze s'n sprongen. Sjalaladi, shalalala. Shalala Als een rood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan.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 ga te duiken op het plein, shalalali, shalalala, al dat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala. Shalala, shalala, shalala, shalala. Geef me maar. Save me is het tot het heel ons leven, al zitten we op een nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. de die loopt heeft een minuutje vrij. Een ander trampereert bij Klaveren Jassen, een derde hoopt dit tot de loterij.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 dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van voor kantoor, zijden we blijden. We een onvrije fris wanneer het zondag is. De tekenaar zit de hele week te tekenen. De huisvrouw loopt steeds in haar voor. De zakenman loopt heel de week te rekenen.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor is hier zwicht, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabriekkanten zijn we blijder, vol en ook vrij en fris, wanneer het zondag is.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 Die kennis zorgen voor een koekie bij de thee En met piepers kennis grillen als je bleef het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop vooruit gelegd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 Leg niet zo gemeen te janken, dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hiligos. Ze peinst over een frontaanval gevolgd door een tatoeage zegt iets van een flamage, zo een dikke dronkos. Pa zegt alvast wat let me of ik nek je, draait onder dat gesprekje een paar ledematen los naar de volle.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 ...1919 en overdeden in Amsterdam op 13 juni 2015. En uh, Dr. Anders P. is een pseudoniem van Heinz Herman Poltzer... ...was een Nederlandse tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Zijn eraan, bedacht door Willem Duis, ...verwijst naar de academische graad van Dr. Anders... ...in de economie die Polzer uh, aan de Nederlandse Economische Hogeschool tegenwoordig Erasmus Universiteit behaalde. Hij was ook dichter, schrijver, cabaretier... letterkundige componist, pianist... en zanger van zelfgeschreven liedjes. U hoort hem nu, dokter Anders Peen... met literatuur. Regen, vlagen onbehagen... het weer is uitgesproken guur. Ik zit binnen, verzet mijn zinnen... gooi een blokje op het vuur. Lekker stoken, sigaartje roken... op een kommerd te sparen, Rust bewaren gaat vervelen op de duur. In alle hoeken liggen nog boeken, tot eindelijk er is een gluur. Dus ga ik lezen, wat zal het wezen? Ik werk het al, ik voel het aan mijn tand, glazuur. Het is literatuur, ja, het is literatuur. En dan is het nog niet eens maar literatuur. Er is een stroom in.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 Hier een wijle stilver bij het wie daar eer verdient. Strooi voor den martelaar uw rozen en breng een wroksken aan zijn vriend. Het was een dag van bloedig strijden, ze staan in kogelbuien, beiden, hij en zijn oom.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 Zijn meestersnaam blijft ongeschreven en onbekend, zo velen sneven daar elke dag. Het graf is dicht, de hond blijft wachten, wie zal er peilen gedachten en zijn verdriet. Al komt een hand hem vriendelijk strelen, toch schijnt het door zijn ziel te spelen. hij is er niet.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 Blijf hier een weilen stil voor de pozem, bij grappen die, die daar eer verdient. Zrooi voor de martelaar uw rozen en breng een broks kan aan zijn vriend.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 2, 3, als vanzelf ha je wiegelen en deinen al in de maat. Rij maar van 1, 2, 3 het ouder bestemming zo in dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je had iedere keer weer bij op gaat. Iedereen dan de lijn van het die gaat voorbij, net als de rest. Nou oh, drie reek maar smaak, doe het steeds nog het best, draai maar van 1, 2, 3, zwieren en zwaaien en zweven in reek van smaak. 1, 2, 3, is het dans waar je gaat iedere keer weer bij overgaan. Vroeger tijden van rok en van pruik, galop, minuet, cadrille. Was reeds de wals met succes in gebruik, in balzaal en alfamie. Pruiken en rok zijn al lang van de baan. Echter de wals blijft bestaan, danswaan van één, twee, 3. Ze en zwaaien en zweven in drie klas.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 Drie kwart maar, doet het steeds toch het beste. Draai maar aan, één, twee, drie Zwieren en zwaaien en zweven in drie kwart maar Eén, twee, drie het Is de dans waar je had. iedere keer weer bij lopen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 En de laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkest de Randers. U hoort hem nu augustus de laat met We Gaan de Wijde Wereld In. Wanneer de zon is dansen gaan. Val op je de kruin. En boterbloemetjes te bloeien staan. In je buurmanstuin. In je nieuwe vel, Een bovenham als provian Je zet de verkeersagentjes En de stoplichten van vaarwel En je gaat naar Roerenland We gaan de wijde wereld in Vrij. Je spreekt het iedereen met jij en jou. En knikt de schaapjes toe. En buif je naar een knappe boerenrol. Roe naar koe, maar hoe? Je zet je op een fijne plek. Het maantje dat zal je niet zijn. En dan word je morgen morgens zwakker met twee slakken in je nek en je neer in de trein. Waar gaan wij de wereld in, sloffen of leintjes? En ben je fit en heb je zin in wandelen?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 Zeg me waarom keek je me aan, want waardoor is mijn hart op eens van slag gegaan. Kleine blonde Mariano, toe ga met. Me.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 Alleen te lopen is heus niets gedaan. Als ik jou voorbij zie komen, zo langs de gracht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 Die zijn wel aardig om te zien. De meisjes van Londen heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben we, die hebben we iets weeks en iets hards. Maar ze hebben iets apart. Je vraagt op een bal naar een meisje ten dans. De Engelse sir. I'm so sorry, but for the next fox not already engaged, no, the why Don't worry, la petite de mon maître is lang niet zo bleu. He zegt, t'es mon petit ben, dansant dans mon vieux. And in Surabaya zegt menige vrouw. Wanneer je de vraagt ons, adieu, ti la en die van Berlin sagt so ein Fieber ist schön. Aber Foxport, mein Freund ist mir lieber. Die Wiener in Tanzen, wir warten vom Strauß. Mein Blut bocht, ich bin ganz in Fieber. En in die Jordan, ich dank ihm her. Het spart me u sieht en ik zo transpireer. Dönsjes. Van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin, die zijn wel aardig om te zien. De isjes van Londen, daar heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat, iets weeks en...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 La vie de prime, zijn et vous, c'est voor me m'embrasser, sans me connaître. En in die Jordaan zegt de meid, handen thuis, ga je uit of ik sla je te pletten. Zo'n stuk zagrijn, maar denk jij wel wie ik ben? Ga gauw in je graf staan, dan trap ik je erin. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin, die zijn wel aan.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 ja, u hoort alweer een nummer van uh, Louis Davis met de uh, Meisjes van Wenen. En daarvoor hoort u Eddie Smeets met kleine blonde Mariandel. En de volgende formatie is eigenlijk een muziektoneelstuk, De Jantjes. Van uh, Herman Bauber. Met liedjes geschreven door Louis Davis, en die dat samen heeft geschreven met zijn vrouw Margie Morris. De Jantjes werd een van de klassiekers in de Nederlandse amusementenwereld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 Voor mij, dat hij je toch geweten heeft. <laughs> Haha, dat is dan z'n hart. <laughs> ja, val <maar lief>. ik. <laughs> oh, meisje. Al gaf je mij ook soms een beetje kaal. Sloeg je mij op dik, was bond en blauw. Dan ga je ze allemaal herontrekken. Ook dat oh, ik oh, zoveel van je af. Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.